11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Heerenveen is kinderdagverblijf Vleurtje Bellevleur per direct tijdelijk gesloten. Volgens de burgemeester blijkt uit onderzoek van de GGD... dat de eigenares, die ook begeleidster is, ruw met de kinderen omgaat. Burgemeester van der Zwan. En er is uh, structureel uh, sprake van verbaal geweld. Schreeuwen, schelden, grof taalgebruik. Kinderen worden stelselmatig hardhandig beetgepakt. gepakt... Kinderen worden als straf in een donkere wc of een donkere douche gezet eh, en worden onder dwang eh, voorzien van eten en drinken. Eh, ja, er is sprake van eh, strijd met de emotionele veiligheid van kinderen en eh, wij vinden dat ongewenst. Er zijn geen aanwijzingen dat de kinderen seksueel zijn misbruikt. Het college van burgemeester en wethouders in Heerenveen neemt later een besluit over de toekomst van het kinderdagverblijf.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 De familie is bang dat Malala bij terugkeer naar Pakistan... opnieuw doelwit wordt van een aanslag door de Taliban. De politie is op zoek naar beeldmateriaal van het ongeluk in de raart... tijdens de jaarwisseling. Een automobiliste reed daarin op een groep mensen bij een nieuwjaarsvuur. 16 mensen raakten gewond en een man kwam om het leven. Veel mensen hebben vast dat vuur gefilmd... en misschien staat er informatie op de beelden die we kunnen gebruiken... zegt een woordvoerder. Wij sluiten niet uit of mensen net voor de aanrijding uh, opnames hebben gemaakt...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 Door de ruilverkaveling is er meer ruimte gekomen voor de natuur. Er is 20 hectare vrijgemaakt voor het verbinden van natuurgebieden. En bij die ruilverkaveling in het land van Maas en Waal waren 900 grondeigenaren betrokken.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 in de ogen van de politie natuurlijk geen aanleiding naar jezelf is... maar van binnen, van binnen zelf lachen we natuurlijk... omdat we weten dat we onterecht zijn. De advocaat van de drie bekijkt of ze ook een schadevergoeding kunnen krijgen. Dan nog het weer, bewolkt en wat motregen. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen droog en bewolkt en een graad of 10. ANW ah, bij het keesinformatie. staan op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp, 5 kilometer... Een spoedreparatie op de A50 Apeldoorn richting Arnhem zorgt voor Philip. 4 kilometer tussen Knopend Beekberg en Knopend Waterberg. De rechte rijstrook is dicht. En daarna nasleep van een ongeluk op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Voor knopen, de stok staat 3 kilometer. Stel, u heeft allerlei goede voornemens, zoals meer bewegen, gezonder eten en net zoveel leuke dingen doen als in het afgelopen jaar.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 Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe het werkt. Iemand met afasie kan een woord wel bedenken, maar niet de klank produceren. En hoe zit het eigenlijk met de talenknobbel? Bestaat die echt? Hoe taal in de hersenen tot stand komt en wat eraan in de toekomst nog kan verbeteren? Daarvoor praat ik zo met neurowetenschapper Peter Goord. En nog meer hoogbezoek. Ik stel u zo voor aan onze schaduwminister van Buitenlandse Zaken, Pieter Feit. Topdiplomaat, burgergezant in Kosovo. Ooit ambassadeur in verschillende landen, waaronder Syrië. Hoe vindt hij dat Nederland in de wereld moet staan... Hij vertelt het zo als hij zijn plaats inneemt in het schaduwkabinet van de gids.fm. En je zou al voor 200 euro per maand een volledig elektrische auto kunnen rijden. Autojournalist Wim oude weet of dat waar is. En als dat zo is, hoe dan? Eerst zien en dan pas geloven. Surf naar de gids.fm. De 2 miljard euro aan subsidie om 50-plussers aan het werk te krijgen en te houden... is bijna allemaal weggegooid geld. Dat blijkt uit onderzoeken van het Centraal Planbureau... en van SEO Economisch Onderzoek. Dat staat op de voorpagina van Trouw. Aan de telefoon Jette Kleinsma... Ze is staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mevrouw Kleinsma, goedemorgen. Goedemorgen. Kreeg u niet een enorme woede aanval toen u het verhaal las in Trouw... of sprong u een gat in de lucht vanwege een onverwachte financiële meevallen? Ja, dat nou, zou heel fijn zijn geweest... Uh, en dacht, nou ja, ik ben niet zo snel hartstikke woedend, maar uh, dat CEO-rapport, dat is in december uitgekomen en um, ja, er staat inderdaad in dat een aantal zaken uh, voor de werkgevers niet zo enthousiast uitwerken als men had gehoopt. Maar twee dingen springen er wel uit. En dat uh, is natuurlijk de mobiliteitsbonus... en het vergoeden van uh, loonkosten voor zieke oudere werknemers. Ja, dat blijkt een beetje te helpen. Maar ja, ook nog, niet dat echt zullen. dat je zegt, hoe, dat houdt over. Nee, nou dat, dat, uh, dat klopt. En daarom willen wij ook zo graag met de sociale partners uh, aan de slag... om te kijken wat dan wel. Want één ding staat als een paal boven water. Als je 55 bent en je verliest je baan, hè, 55 plus dan is het best moeilijk om een nieuwe baan te vinden. En nou ja, we willen natuurlijk met z'n allen proberen... om ook voor de wat oudere Nederlanders uh, wel perspectief te houden. En uit de onderzoeken blijkt dat bijna de helft van de werkgevers... niet weet dat deze regelingen en subsidies bestaan. Hoe komt dat dan? Nou, maar uit onderzoek blijkt ook dat de werkgevers, de, dus de directeuren dat niet weten... maar de mensen die met personeelsbeleid bezig zijn wel. Maar die geven dat weer niet door aan degene die de mensen moeten aannemen. Ja, dat, dat is inderdaad uh, ook een puntje van aandacht... Een dik punt, Kijk, zou ik zeggen. Een, een, een dik punt, hè? Ja. Uh, maar uh, uh, het gaat er dus om dat we uh, samen met werkgevers en werknemers heel erg nauwgezet kijken naar hoe doe je dat nou precies. En uh, ja, we zien dat het bevorderen van, uh, van het participeren van ouderen uh, wel helpt als, als de UWV bijvoorbeeld uh, netwerk- en regio-bijeenkomsten belegt. Uh, zodat werkgevers en werknemers elkaar uh, in de regio kunnen leren kennen. Maar daar hebben we geen geld voor nodig. Althans, geen 2 miljard? Nou, nee, geen 2 miljard. Daar heeft u groot gelijk in. Dus wij, euh, nou ja, we hebben ook van de Tweede Kamer de opdracht gekregen: euh, een motie bij de regeringsverklaring, om ervoor te zorgen dat je 55 plus niet in de steek laat. En toen we net voor het kerstreces euh, met de sociale partners een soort van aftrapbijeenkomst hadden. Euh, ja, toen hebben we ook tegen elkaar gezegd. Dit is echt ook een punt dat we met stip op onze agenda moeten zetten. Gelukkig zit hier iemand van de sociale partners. Dat is namelijk Jaap Smit. Hij is voorzitter van de vakcentrale CNV. En meneer Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat moet beter geregeld worden. Ja, dat is een, een, een punt dat echt volop aandacht nodig heeft. We hebben met, uh, uh, inderdaad, wat mevrouw Kleinsma zegt, we hebben er, uh, met het overleg vlak voor het kerstreces met elkaar over gesproken. Uh, toen is dat op punt ook benoemd als een van de centrale aandachtspunten. Uh, maar ik denk dat wat, wat er moet gebeuren is... dat A, die bekendheid met die regelingen moet omhoog. En het zou goed zijn als er uh, iemand aangesteld wordt... Die, als een soort taskforce, die met een soort taskforce aan de gang gaat... om dit onderwerp gewoon echt volop op de agenda te zetten. Maar dan nog zeggen die onderzoeksbureaus... Uh, uh, ja, als je die regels ook al uh, beter bekend maakt, uh, ze helpen toch niet. Nou, er het het zijn een paar dingen aan de hand. A, het heeft met beeldvorming te maken. Dat is zo. Daar vechten we al een tijd tegen. Oudere mensen die uh, of minder productief zijn... of te duur zijn, of wel vaker ziek zijn... Nou, dat is veel minder uh, waar dan, dan dat beeld vaak uh, bevestigt. Wat, wat, wat oproept. Het is onbekend het met de regels. Dus daar moet heel veel aan gebeuren. Het heeft ook een beetje te maken met steeds wisselende regels. dat uh, uh, heeft ook te maken met overheidsbeleid. Dat, dat nogal eens uh, gewisseld is de afgelopen periode. Ja. Um, het heeft te maken met uh, de vraag van... hoe zorgen we ervoor dat oudere werknemers aantrekkelijk worden en blijven op de arbeidsmarkt? Er ligt dus ook een opdracht aan de kant van de werknemers zelf. Wat kunnen we eraan doen om te zorgen dat oudere werknemers aantrekkelijk blijven en aantrekkelijk zijn? Daar kun je een aantal dingen voor bedenken die met name op de langere termijn uh, hun vrucht afwerken. Maar nee, is dat geldt allemaal voor bestemd natuurlijk. Ja, en, en dat werkt allemaal niet. dat is het. Zou ik u nog iets over mogen zeggen? Ja, mevrouw Kleinsma, u bent onze ja, gast. Ja, want welkom. kijk, uh, het is natuurlijk een beetje korter de bocht om te zeggen dat het allemaal helemaal niet zou werken. Uh, want uh, de rapporten hebben geen inzicht geboden in wat er al gebeurd zou zijn als je helemaal niks had gedaan. Nee, maar en de conclusies moeten, dus liggen er niet worden, om, mevrouw Kleinsma. Als ik dat zo lees op de voorpagina van Trouw, dan, dan kom ik echt toch tot de conclusie dat het bijna niet werkt. Nou, maar de arbeidsdeelname van ouderen is tussen 2001 en 2011 van 51,2 naar 64,4 procent gestegen. En daar uh, staat ook iets over in datzelfde... want het dat, dat, voorpaginaartikel is heel goed, hoor. Dat komt ja? door het afschaffen van de FURT, ja. hervormingen van de prepensioenregelingen, ja. ja. veranderingen in de WHO. Bonussen, premiekortingen en spaarregelingen zetten weinig zoda aan de dijk. Ja. Nee. ja, ja. Kijk, het, het, het is gewoon uh, een waarheid als een koe dat de bekendheid van die regelingen uh, echt steviger moet. Maar dat het gaat dat niet zo. alleen om de bekendheid, het gaat om de regelingen zelf die geen zoden aan de dijk zetten. Nou, maar nogmaals, die twee regelingen die ik gewoon het meest wezenlijk vind, die mobiliteitsbonus en die vergoeding van die loonkosten als mensen ziek zijn... Die mobiliteitsbonus werkt een beetje, want uh, ja. vijf van de zes werknemers zonder zon, zouden zonder die mobiliteitsbonus ook aan een baan uh, geholpen zijn. Ja. Alleen de zesde is daarmee gediend. Nou ja, dan is het toch in ieder geval de zesde. Ja, kijk, je zult je baan maar kwijt zijn. Ja. En, en ik vind het echt ontzettend belangrijk dat we die mensen niet in de steek laten. Want, uh, uh, dat zegt meneer Smit terecht, uh, we mogen ook best van de werknemers en werkgevers zelf... dikke stappen voorwaarts vragen, maar het helpt wel als we ze ruggen steunen. Ik heb een voorstel, mevrouw maar Over een tijdje ja. moeten werkgevers van u 5% aan arbeidsgehandicapten in <lacht> dienst hebben... Uh, dat heeft u gisteren nog een keer betoogd bij de EO op Radio 1. Ja. Zou zo'n quotum ook niet moeten gelden voor ouderen? Nou, ja. ja, ja. Kijk, dat, dat is iets wat we op die tafel bij werkgevers en werknemers uh, kunnen bespreken. Zou u daarvoor voelen? Nou, uh, ik weet zeker dat de werkgevers niet staan te popelen. Maar en zou u niet... daarvoor voelen? Ja, kijk, het is zo dat er natuurlijk al heel veel 55-plussers wel aan de slag zijn. Dus die 5% die haal je wel. Maar u vraagt mij of ik een stok achter de deur wil zetten. Want ja. daar gaat het om. Uh, nou ja, en als blijkt dat die 55-plussers niet uh, met meer enthousiasme aan boord worden geholpen... ja, dan moeten we met werkgevers wel uh, kijken hoe dan wel. En bent u dan bereid om een stok achter de deur te zetten? Nou ja, als het als echt blijkt dat het niet helpt allemaal wat we hebben verzonnen, dan, uh, ja hoor, dan wil ik echt op die tafel bij werkgevers en werknemers dit punt enorm uh, beetpakken. Minister Smit, korte nou, reactie nog? Ja, nou, laat ik zeggen, de mensen die in het arbeidsproces zitten, die werken inderdaad allemaal langer door. Als je eenmaal het arbeidsproces uitloopt, je wordt werkloos, dan is het een groot probleem als je ouder bent. En het is een rare paradox. We leven langer en we zijn eerder oud. Wat van groot belang is, het, als je als oudere werkloos wordt, dat je heel snel weer aan een andere baan geholpen wordt. Want ja. dat is ook uit het onderzoek blijkt het ook. Dat als je maar een tijd op de bank thuis zit en je bent eruit, uh, de, ja, dan, dan uh, ja. verdwijnt je kans. Wat van belang is het UWV, bijvoorbeeld, wat nu gebeurt, is dat je pas na drie maanden. Uh, begeleiding krijgt van het UWV. Dat is veel te lang. Die mensen moeten meteen in een uh, lurven gepakt worden. Meteen uh, de, de ondersteuning krijgen om te kijken of uh, ze zo, zo, zo snel mogelijk weer naar een ander werk begeleid gaan worden. Want dat is van groot belang. Een tweede is maar dat is van de langere termijn, is dat we zorgen ik bedoel, de nieuwe arbeidsmarkt vereist van werknemers dat ze langer en meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat je moet investeren in scholing, dat je moet investeren in vitaliteitsregelingen CNV al tijden voor een soort APK-keuring. Om de zoveel jaar de vraag van hoe, hoe sta ik erin, uh, hoe vitaal ben ik... wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt. Kortom, we zullen nu op korte termijn een aantal maatregelen moeten nemen. Goede begeleiding van mensen, zet iemand speciaal aan het werk met die, met die klus. En op de langere termijn zullen we een aantal maatregelen moeten nemen... om te voorkomen dat mensen zo snel afgeschreven worden op de arbeidsmarkt. Want het is nergens van nodig, want die mensen die kunnen uitstekend functioneren... Op de, op de arbeidsmarkt van morgen. Mevrouw Kleins, maar nog één vraag. Wat gebeurt er met het geld dat niet is opgesupeerd van die 2 miljard? Nou, het geld is wel opgesoupeerd. Oh, toch wel? Het is wel. natuurlijk gewoon ingezet, ja, zeker. Oh, maar en dat is ergens heeft... verdwenen, weggelekt. Nou, nee, dat hebben werkgevers gewoon... Uh, maar die zijn niet bekend het... met de regelingen? Ja, nee, zo simpel ligt het ook weer niet. Want die middelen zijn gewoon ingezet. Jammer, dus, hè? Uh, ja, vind ik wel. Want uh, uh, dan hadden we het weer op een andere manier in kunnen zetten. Maar, um, kijk, het is wel zo dat we gelukkig die 250 miljoen structureel hebben... En uh, daarvan heeft ook de Tweede Kamer gezegd... kijk nou hoe je die uh, participatie van ouderen op de arbeidsmarkt verder kan voorthelpen. Want uh, ook daar heeft meneer Smit een waar woord. Je moet gewoon, als je je baan verliest en je bent wat ouder... als de drommel proberen om een nieuwe baan te vinden. Want als je te lang uh, ja, achterover blijft leunen, dan, uh, dan wordt het steeds moeilijker. Misschien moeten we een goede boekhouder aannemen van boven de 55-plus. Nou, <laughs> om, we om de, om de zaak goed te controleren. Ja.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 Ja, dat, dat, uh, dat is ook hartstikke belangrijk. Ja. En de controle, daar mankeert het niet aan. Maar het gaat natuurlijk over... Ja. zijn maatregelen die je hebt verzonnen in vroeger tijden? Dat was onder andere kabinetten. Zijn die maatregelen nou wel of niet? Effectueel? Wanneer is het volgende gesprek tussen u en de werkgevers? Dat... Nou, dat gaan we in het vroege voorjaar, volgens mij... januari, februari, hervatten. Weet u de datum, meneer Smit? Nee, ik nee, heb nog geen datum. We, we hebben nog geen datum. We, zijn nee, nu, nee. we hebben natuurlijk wel afgesproken vlak voor kerst... om dat uh, snel uh, te doen. We gaan nu eerst met de Stichting van Arbeid ook aan de praat met werkgevers en werknemers om de tafel. En tussendoor zal ik mevrouw Kleinsma absoluut nog wel een keer spreken... ook over deze zaken. Dus uh, wij houden stevig contact. U hebt het nummer PvdA, ja, staartsecretaris nou Jette Kleinsma. Mag ik u bedanken? Graag gedaan. U bent van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Jaap Smit... voorzitter van de vakcentrale CMV. Tot ziens. Een groep die werd gevormd, Traffic, in 1967 rond Steve Winwood. En er waren nog andere hele beroemde popmuzikanten bij: Jim Capelby, niet te vergeten, Dave Mason Capelby, uh, Chris Wood. En met z'n vieren vormden ze Traffic. En ze hadden een hit, onder andere met dit nummer: de Waar dan? Dariolee. de Konijnen uitwerpselen. Maar we zijn dat. Zet jou, zet Nee. U wordt een patiënt in het aphasiecentrum in Utrecht. De vrouw kent de betekenis van de woorden nog wel... maar is niet in staat om de klank van het woord voor te brengen. Waar in het brein gaat het dan mis? Die vraag die wil ik voorleggen aan Peter Hagoort. Goedemorgen, meneer Hagoort. Goedemorgen. U bent neurowetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen... en aan uw eigen Instituut En u houdt zich bezig met taalprocessen in de hersenen. Ik ben nu met u in gesprek en ik kom zo meteen niet op een woord. Wat gaat er dan mis in mijn hersenen? Nou, op zich gaat er natuurlijk... Is het, proberen wij steeds woorden te vinden... en dan moeten we niet alleen de betekenis ophalen... maar ook de klanken tussen wat er misgaat... of wat er misgaat. Natuurlijk, het is niet zo dat het echt misgaat, maar... Het kost moeite om soms die, woord, die woordklanken van dat woord, dat jasje... die klankjasje van een woord te vinden. Ja. En dat, dat taal is iets waar betekenis een rol speelt... maar ook de grammaticale eigenschappen van dat wordt allemaal door verschillende gebieden in het brein verzorgd. Wel vlak bij elkaar gelegen. Maar dan kan het dus in zekere zin een probleem zijn... om die, die activatie van die gebieden die betrokken zijn... bij het ophalen van dat klankjasje van een woord... om dat goed te regelen, goed geregeld te krijgen. En dan heb je tijdelijk even moeite om op dat woord te komen. En dat kun je dan ook zien als wetenschapper? Kan je nou, zien dat er ergens iets misgaat? Nou, we kunnen, we, natuurlijk, we kunnen dat uh, voor een deel zien... bij dat soort patiënten die, we net, uh, die u net uh, liet horen. Want daar weten we dat er een beschadiging is... in bepaalde gedeelten van het brein. Uh, die lesie, die beschadiging kunnen we zichtbaar maken. En daarvan kun je zien dat... en daarvan kun je uit afleiden... dat dat gebied dan kennelijk belangrijk is... bij het ophalen van die woordklanken. En dat is onder andere maar, de oorzaak van aphasie. Ja, precies. Ja. Ja. Maar natuurlijk ook in het, we, met moderne hersenscanningstechnieken... zoals MRI-scanners kunnen we vandaag de dag... Ook ook in gezonde hersenen, bij gezonde mensen zoals u en ik... kijken, meten wat er uh, plaatsvindt wanneer wij dit soort processen uitvoeren. Dus wanneer we proberen woord op te, woordinformatie op te halen uit het geheugen... wanneer we die combineren tot langere uitingen enzovoorts. En dat is onder andere een van de onderwerpen waar mijn onderzoek over gaat. Het onderzoeken van taalprocessen in hersenen is niet iets, denk ik... waar je als jongetje van droomt, of wel? Uh, nee, ik, in ieder geval uh, als jongetje heb ik daar nooit van gedroomd. Ik heb wel altijd mij met taal bezig gehouden. Dus een, een, uh, in, in de zin van schoolkrantjes en dat soort zaken. Cabaret. Uh, dus taal Je was. Schoolcabaret. Ge -ge nou ja, uh, schoolcabaret. Dus niet, niet in de zin van dat ik daar een grote carrière in gemaakt heb. Maar in ieder geval wel, wel het spelen met taal was altijd iets wat, wat mij boeide. En uh, toen ik eenmaal uh, uh, psychologie en biologie studeerde, was er. In Nijmegen op het Max Planck-Instituut was er een studentassistent nodig die een bepaalde afasiet-test in het Nederlands zou vertalen en standaardiseren. Dat was u. En dat was ik. Want ik kon wat geld gebruiken. En toen kwam ik dus een aanraking met de andere kant van de medaille, namelijk het feit dat wat wij dagelijks zo automatisch doen, de hele dag communiceren via taal. Als er ook maar iets in dat brein van ons scheef gaat, dan beschadiging optreedt, dan valt dat uit elkaar. En dan zie je eigenlijk hoe complex het in elkaar zit, in, in, de, in, de, in de intacte functie. En toen was dus, meteen die liefde... En toen, toen, was, ja, toen waren de twee kanten van de medaille, die kwamen bij elkaar. Enerzijds dat spelen met taal en het daarmee op een of andere wijze het gevoel hebben dat je daarmee... Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat spelen met taal iets, iets fraais iets wat je uh, leven een zekere mate van invulling geeft, tegelijkertijd. aan de andere kant zien hoe, hoe delicaat het in elkaar zit. Dus die dingen kwamen bij elkaar en toen uh, vanaf dat was de route duidelijk. In 2005 kreeg u de prestigieuze Spinoza-prijs... en het afgelopen jaar de prijs van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Welke prijs is voor u het belangrijkste? Nou, je moet altijd bij elke prijs dankbaar zijn dat je die krijgt, en dat ben ik ook. Ik denk dat de Spinoza-prijs in die zin iets belangrijker was in die fase van mijn carrière, want in die fase van de carrière is het zo dat die Spinoza-prijs echt een grote erkenning is vanaf dat moment. Dan, dan draai je als het ware mee in een soort eredivisie, en dan is een additionele prijs natuurlijk ook opnieuw belangrijk. Maar tegelijkertijd was het, het promoveren naar de eredivisie dat was toch wel een belangrijke zet in mijn eigen carrière. En in beide gevallen is er geld mee gewoond geweest. Hè? Ja, zeker. De ja. Spinoza-prijs, hoeveel? Nou, dat was een miljoen. En deze prijs ook ongeveer een miljoen euro. Dus ja, wat dat doet zich... u met dat geld? Nou, daar stel ik allerlei jonge nieuwe uh, mensen, jonge onderzoekers uit 25 verschillende landen komen die uh, inmiddels van aan. Die in feite stukjes van de puzzel die ik wil oplossen, proberen het uh, ontleden en daar. Uh, onderzoeksprojecten doen, onderzoek naar doen. Uh, zodat uh, er voldoende... Want dit, dit soort onderzoek, dat uh, vereist heel veel expertise... heel veel uh, menskracht ook. Het zijn langdurige onderzoeken... waarbij complexe metingen verricht moeten worden. En als je dat all allemaal zelf in eentje zou moeten doen... dan kom je niet zo ver. Dus ik heb gewoon een team van mensen nodig. En dat team van mensen moet ergens uit betaald worden. En onder andere deze prijzen geven mij de mogelijkheden... om daar weer... Uh, aanvullende personen voor aan te stellen. En waarom uit al die verschillende landen? Omdat u op zoek bent naar de beste jonge studenten? Of, ja, uh, ja? ja, dus... De, de, het is niet zo dat u ook met andere talen bezig bent. Nou, het is niet zo dat dat, dat op zichzelf de reden is. Het gaat erom dat wat, wat je probeert te doen... is te kijken van uh, wat zijn de beste mensen... die geïnteresseerd zijn om hier te komen werken. En in de wetenschap is het vandaag de dag zo... dat, dat talent wordt wereldwijd gerecruiteerd... en niet alleen maar binnen de landsgrenzen. En die Spinoza-prijs kreeg u voor welk onderzoek? Nou, dat was voor uh, niet één specifiek onderzoek... maar gewoon onderzoek uh, naar het menselijk taalvermogen... En het, en, en het brein en de ontdekkingen die ik daarin gedaan had. En, en dat zijn er meerdere geweest. En tegelijkertijd uh, ook het uitbouwen en opbouwen van een instituut... als het Onders Instituut, waar al die mensen bij elkaar gebracht worden. Uw, uh, uw, uw, uw meester die noemt u een ontdekkingsreiziger. U kijkt zelf graag achter de horizon. Het lijkt mij een schier onmogelijke bezigheid... Nou, u, het, u probeert het wel. <laughs> Kijk, je probeert het, natuurlijk steeds, je probeert het steeds... Het interessante van wetenschap is natuurlijk dat je... Je bent op onontgonnen terrein bezig. Dat is wat blijdsmakers vaak vergeten. Die denken van... Met de, je zou nu al willen voorspellen van wat ontdekking van morgen is. Maar dat is inherent onmogelijk. Want je hakt een pad uit in een onverkend terrein. En je weet nooit precies waar je uitkomt. Dat is natuurlijk ook het fascinerende van wetenschap. We weten niet van tevoren waar we uitkomen. Maar dat is dus in die zin steeds wel proberen een stapje verder te gaan. te kijken of we Kunnen we de horizon iets verder opschuiven? Iets verdere stappen maken om te zien wat erachter ligt. En uiteindelijk blijft altijd natuurlijk de horizon want u heeft er een gedicht over geschreven. Hè? Het, uh, dat klopt. Het kijken achter de horizon. Maken wij het nog mee dat iemand met afasie met een ander hulpmiddel. Uh, of, of wat voor hulpmiddel dan ook weer kan gaan praten? Nou, we zijn. Een van de onderzoeken waar ik mee bezig ben, dat is ook. Uh, dat, dat is een ontwikkeling die heet Brain Computer Interface. Maar dit is zeker iets wat uh, uh. lange termijn perspectief is. Als iemand. Uh, Waar we het over hadden, dat klankje als je niet kan vinden, maar wel de betekenis kan ophalen uit zijn geheugen. Waar dus iemand zou willen spreken over een krant of een boek. Dan, als wij in staat zijn om de neurale code voor die betekenissen te kraken, dan kunnen we natuurlijk die. Uh, ...gebruik om een randapparatuur, zoals een spraaksynthetisator, eraan te koppelen... ...die in feite de klanken dan produceert. Dan komen de woorden Dat dan uit de computer. Is, dan, komen de, dan komen de woorden uit de computer. Dat zijn ontwikkelingen die langetermijnperspectief zijn. Maar op andere gebieden, wat meer simpele gebieden dan taal... Uh, ...is daar al uh, ontwikkelingen in gaande die in, van dit soort uh, mogelijkheden gebruik maken. Weet u al of een talenknobbel, of die wel of niet bestaat? Nou een talenknobbel in de zin, zoals die. Er zijn natuurlijk individuele verschillen. Sommige mensen zijn in staat om heel gemakkelijk meerdere talen te leren. Sommige mensen die zijn bijvoorbeeld die kunnen online vertalers, die in het Europese Parlement werken, die kunnen de een taal te begrijpen en de tegelijkertijd een de andere taal produceren. Dat zijn maar weinigen die dat gegeven is. Dus er zijn heel duidelijk individuele verschillen in het menselijk taalvermogen. En we zijn ook aan het ontrafelen welke genetische factoren daar een rol bij spelen. Maar natuurlijk het meest interessant is toch ook dat um, elk Kind, al tenzij er een bepaalde stoornis is, die leert binnen de eerste paar levensjaren automatisch die een taal op te pikken, wat een buitengewoon complex systeem is. Een ja. dochter die uh, kwam vorig jaar, die was vorig jaar zes kwam met een. Uh, Vol trots met haar schoenveterdiploma terug van school. Dat is eigenlijk een vrij simpele handeling als je dat vergelijkt... met de complexe taaluitingen die ze al op jaar leeftijd heeft. En dat produceer. gaat automatisch? Dat dan gaat dan automatisch. Kinderen krijgen niet een expliciete training in spreken en luisteren. Wel later in uh, lezen en schrijven. Maar dat is natuurlijk evolutionair een afgeleide functie. Maar in het feit dat wij met elkaar communiceren via spraak... en dat doet geen enkele andere diersoort ons na... Dat, dat leren wij vrij automatisch in de eerste uh, fase van ons leven. En ons brein moet op een of andere manier daarop ingericht zijn. Dus het, het menselijk brein is een brein wat ingericht is om die taal als het ware op te zuigen. En, en, die, en de een kan dan meer talen aan dan de ander? Ja, en daarbovenop op, op, dat, op dat gedeelde vermogen van homo sapiens... daar zijn de individuele verschillen waardoor de een uh, taalvaardiger is dan de andere... en makkelijker een tweede of derde of vierde taal leert dan een ander. Op de site van de Koninklijke Academie van Wetenschappen staat bij de aankondiging van de prijs... een filmpje van u als wielrenner. Je ja, bent nou, een hechtstochtelijk fietser, he, zo te zien. Nou, ik, ben, ik kijk, een van de dingen die ik graag doe... En Nijmegen heeft een hele mooie omgeving, zoals je misschien bekend is... Uh, met heuvels en, en polderlandschap een dus rivierenlandschap. Dus dat is heerlijk om af en toe daar doorheen te fietsen, op de racefiets. Bovendien, het creëert ook uh, de, de, de vrijheid van de geest... om nieuwe ideeën met de wind naar binnen te laten waaien. Dus ik krijg ook vaak inspiratie en ideeën... op uh, terwijl ik uh, mijn, uh, mijn trappers probeer... Voor nieuwe onderzoeken. Ja, okay. precies. Want u mag ze opzetten zoals u zelf wil. Ja, dat is het mooie. Alleen het resultaat is natuurlijk belangrijk. Dat is belangrijk, ja. Hartelijk dank, Peter Haaghoort. Hij is neurowetenschapper uit Nijmegen. Hij kreeg dit jaar de Academie Hooglerarenprijs... van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hoe ziet de webwereld van Luc Ikenker uit? Het radiotalent van 2012. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Pakistanse meisje Malala, dat in oktober in Pakistan zwaar gewond raakte bij een moordaanslag door de Taliban... heeft het ziekenhuis in Birmingham verlaten. Ze zal verder revalideren in Engeland. En over ongeveer een maand wordt ze door plastisch chirurgen nog aan haar hoofd geopereerd. Ze mag met haar familie voorlopig in Groot-Brittannië blijven. In Heerenveen is kinderdagverblijf Fleurtje Bellefleur per direct tijdelijk gesloten. Volgens de GGD blijkt uit onderzoek dat de eigenares, die ook begeleidster is, tegen de kinderen schreeuwt en grove taal gebruikt. Er zijn geen aanwijzingen dat de kinderen ook seksueel zijn misbruikt, zegt de GGD in Heerenveen. In het land van Mazenwaal, in Gelderland, is een grote ruilverkaveling afgerond. Er is twaalf jaar over onderhandeld. Bijna een kwart van het gebied is van eigenaar veranderd. Door die ruilverkaveling is er meer ruimte voor de natuur gekomen. En de politie is op zoek naar beeldmateriaal van het ongeluk in Raart. Tijdens de jaarwisseling een automobiliste reed in op een groep mensen... die naar een nieuwjaarsvuur stond te kijken. Zestien mensen raakten gewond en een man kwam om het leven. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie viel op de A50 nog, Apeldoorn richting Arnhem. Na een spoedreparatie tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo, 3 kilometer. dit is .fm. Met Felix Burders. Tijdens de Radio 1 Sportzomer besprak hij de leukste berichten op Twitter. Hij is dagelijks te horen bij BNN Today en in de Radio 1 Ochtendshow Start. Dit radiodier werd onlangs beloond met de Philip Bloemendaalprijs 2012 voor jonge, talentvolle presentatoren. In de rubriek Tijdgeest praat hij met Simone Wijmans over zijn leven online. Tijdgeest, de webwereld van Luc Iking. 1653 volgers op dit moment en ik ben uh, eigenlijk altijd online. Nou zag ik dat je al sinds 2000 een eigen blog hebt... en nog steeds regelmatig blogt. Heel veel mensen doen het een paar jaar en haken dan weer af. Maar jij gaat gewoon door. Ja, ik ga gewoon door. Ik heb wel een ander webblog... maar ik ben inderdaad, ik ben eigenlijk al in 1999 begonnen. Ja, het is wel wat anders geworden dan vroeger. Want vroeger was het echt zo'n zo zo scene. En er waren ook niet zo heel verschrikkelijk veel webblogs. Ik denk dat ik hoorde bij de eerste 30 webblogs van Nederland. Er is ook een boek, ooit verschenen bloghelden. En daar sta ik dan ook in dat ik bij de eerste blogbijeenkomst uh, uh, was... Dan kwamen we met z'n allen bij elkaar. van die gezellige nerds uh, in, een, uh, in een kroegje. En dan gingen we daar met z'n allen in een hoekje staan. En, uh, <laughs> en, uh, uh, maar dat was heel leuk. En, uh, maar toen was de scene wel anders. En dan ging je echt... Oh, daar kon ik echt over schrijven. Dus dat je uh, na zo'n blogbijeenkomst was geweest. Nou, dan ging iedereen dan weer over schrijven. En iedereen volgde elkaar en linkte door naar elkaar. En hoe is dat nu? Ja, nu is het wel wat anders. Want nu heeft iedereen natuurlijk een webblog. En met Twitter en, en nou, Facebook. Alles uh, is wel anders geworden. Dus nu is het allemaal wat, wat uh, sneller. Dus ik plaats meer foto's. Maar ik plaats ook nog wel eens een, een wat langer artikel. En dan, uh, dan, ja, dan probeer ik wat langer ook over na te denken. Vroeger dan typte ik zomaar wat, was, was ik in tien minuten klaar en dan uh, nou, publiceer ik klaar. En nu denk ik nou denk ik er even een uurtje over na. Ja, je zei net al zelf dat je een nerd bent, dat staat ook op je site. Ik ben een nerd, en hoe uitzicht dat op internet dan, naast het bloggen? Nou, ik ben... Uh, maar nerd is iets goeds, hè. nerd is, nerd is, een, is, een, is een, een geuzennaam uh, tegenwoordig. En uh, op internet uitzicht... Ja, ik meld mij overal voor aan, maar ook echt voor alles... Er is, ik denk niet dat er een, een sociaal netwerk is waar ik me niet voor heb aangemeld. Of waarvoor ik in de wacht sta. Want je hebt ook een aantal, uh, uh, voordat ze in de beta-versie gaan, zijn ze alfa. Dus dan, hè, dan mag je echt alleen nog maar als je wordt uitgenodigd even kijken. Nou, daar sta ik ook nog in een aantal dingen. Dus, uh, ik heb, ik... En waarom doe je dat? Nou, vooral uit een soort... Het, het is een soort uh, ik ben er ooit mee begonnen. En toen had ik bijvoorbeeld bij Twitter mijn eigen gebruikersnaam. Dan had ik Ed Luke. En nou, dat vond ik cool. Dan, dan, dan hoef ik niet uh, mijn achternaam erbij te gebruiken. Of, of, of Luc83 of zo. Ja, je weet nooit of er ergens na Twitter en Facebook... een nieuw sociaal netwerk uh, tevoorschijn komt... waar iedereen over drie jaar aan mee gaat doen. Nou, dan, dan heb ik het nu alvast. En heb je nu al nieuwe dingen gezien? Of heb je al voor nieuwe dingen aangemeld waarvan je denkt... nou, dat zou wel eens misschien... Ja. de nieuwe Facebook, Twitter of nou ja, noemen eens een ander social medium kunnen zijn? Nou ja, er zijn wel een, een paar dingen. Je hebt uh, MySpace is terug... Dat, was, nou dat, dat is jarenlang is dat helemaal weg geweest. Niemand moest daar iets van weten. Maar nu uh, uh, heeft bijvoorbeeld Justin Timberlake zich daar uh, tegenaan bemoeid. Die heeft er ook een zak geld tegenaan aangedonderd En uh, dat, die hebben echt een hele mooie site gemaakt. En je kunt je daar nu al voor aanmelden, de, de, de nieuwe MySpace... Uh, dus ik heb ook nieuw op MySpace.com slash Dus daar ben ik heel blij mee weer. En dat is heel mooi. En dat, ziet, dat is gewoon Facebook natuurlijk. Alleen dan met een ander design. En nou ja, het is nu te hopen voor bijvoorbeeld MySpace. Dat zij dan die uh, even grote aantal mensen naar zich toe kunnen lokken. Maar het zou zo maar kunnen dat zij weer terugkomen. Ik zag op je blog dat je ook veel fotografeert. Wat voor soort foto's maak je? Ja, ik maak heel veel foto's met mijn uh, iPhone, voornamelijk. Ik ben niet zo'n hele goede fotograaf, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. En ik heb ook, uh, dat, dat is een soort hobby van me, om uh, te kijken welk camera-appje het leukst is. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een app, dan maak, maak je een foto, ik maak een foto van jou, Hup, staat erop. En dan druk je op gebruiken. En dan maakt hij hier een, uh, moet je, dan moet je, dan hem schudden met je telefoon. Zo'n ouderwetse Polaroid. Ja, dan maakt hij een ouderwetse Polaroid van. En dat kan natuurlijk, ja, dat kan je met elke willekeurige app doen. Oh, Alleen... Kijk, heel verschrikkelijk. Ja, ik zei toch, ik ben niet zo'n hele goede fotograaf. En weg is hij. <laughs> <laughs> maar uh, uh, ja, dat vind ik geinig. Dan download ik dat en dan nou, dat gebruik ik dan drie keer en dan, uh, ja, dat vind ik leuk. En ja. muziek online? Uh, ja, muziek, ja Spotify. En uh, ja, ik, als ik een clipje wil zien, dan gebruik ik wel YouTube. Uh, maar vooral ja, Spotify gebruik ik heel veel. En welke muziek luister je dan? Uh, favoriete liedjes van dit jaar, ik zal hem er even bij pakken. Die maak ik elk jaar, dat, dat doe ik al. Uh, al nou, met, met mijn oude weblog deed ik dat al. In 2001 noemde ik, noemde ik het al luxe Leuke Liedjes, top 30. Nou, en... Laten we de top uh, drie even doornemen. De top 3. nou dat is uh, We Are Young met, uh, van Fun, bandje Fun. Op twee een Nederlandse band, dat is eigenlijk een heel droevig liedje. Can't Make Up My Mind, heel mooi nummer. En op één is echt mijn. Ja, dat wist ik eigenlijk al in februari dat dat mijn nummer één zou worden van dit jaar. De Alabama Shakes met Hold On. Uh, de vrouw die het zingt, die heeft ook zo'n beetje schorre stem eigenlijk. Uh, ja, het is niet vals, maar het is ook een beetje. Ja, er zit een kraak in en het is een beetje. Ja, dat vind ik wel tof. Bless Het is ook een van mijn favoriete liedjes. Ik heb het heel vaak gezien, deze video. En ik ben altijd weer verrast door deze Amerikaanse rockband uit Athens. Bestaan sinds 2009. Het is werkelijk fantastisch met die zangeres, ook Brittany Howard. Het was de nummer 1 in luxe leuke liedjes top 30 van 2012. Een overzicht van de favoriete websites van BNN-presentator Luc Iking e. staan op onze website onder het kopje Tijdgeest. De het schaduwkabinet. En het schaduwkabinet is deze week aangetreden. We hebben de afgelopen tijd een ploeg van 13 terzakenkundige personen samengesteld... om de zware taak van schaduwminister op zich te nemen. En ze zullen de komende dagen, weken vaak in dit programma te horen zijn... met analyses bij problemen en ook met oplossingen. Deze week introduceerden we drie schaduwministers. Dat wil zeggen woensdag was dat de minister van Financiën Arnoud Boot. Gisteren schoof Joop Daalmeijer aan als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En vandaag stel ik met gepaste trots aan u voor... de schaduwminister van Buitenlandse Zaken Pieter Veit. Meneer Veit, goedemorgen. Goedemorgen. U bent bijna 43 jaar diplomaat. Van Bonn en Brussel tot Darfur en Kosovo. U zat er. Is dat van jongs af aan een droom geweest, diplomaat zijn? Ja, dat kan ik wel zeggen. Ik, uh, ik ben nu bezig om uh, een boekje te schrijven over mijn leven. En uh, het valt me op dat alles gericht was op, uh, op het buitenland. En dat ik zo snel mogelijk naar het buitenland wilde gaan om te studeren. En om te gaan werken in eerste instantie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoe kwam dat? Was dat ingegeven door je ouders? Nou, ze hebben er niet erg op aangedrongen, maar... Het is wel waar dat mijn vader, die bij Heineken werkte... Uh, veel uh, internationale contacten had. Uh, u weet dat Heineken exporteert veel bier. Ja. En uh, daar kwam dus inderdaad wel... Uh, vele internationale indrukken op me af. Uh, en ik heb de gelegenheid gehad om ook wat te reizen. En u hoorde al die verhalen aan de eettafel, dus u dacht... Hey, ja. dat wil ik ook. U was lid van de Penose Kralingen. Wat was dat voor maffiabeweging? Nou, het leuke van die club is dat... Dat zijn een paar vrienden die uh, 40 jaar lang uh, bij elkaar zijn gebleven... en tot op de dag van vandaag nog steeds contact hebben. Dus, uh, Het bestaat nog steeds? Ja, dus wij zien elkaar. We, we, we voeren geen qua jongensstreken uit... maar we zien elkaar regelmatig uh, voor een borrel of voor een gesprek. Uh, en we hebben contact. En wanneer begon dat? Nou, dat is begonnen in uh, 1960 ergens. En dus, wat deed u dan met z'n allen? We hadden, uh, we debatteerden veel. We hadden discussies over uh, allerlei onderwerpen, vooral ook over uh, het buitenland. Uh, maar ja, we hadden ook natuurlijk uh, gesprekken over uh, hoe het ging op school en vakken. En, uh, Want u van alles. zat maar op school en ben je aan het debatteren ja. over het buitenland. Ja. Ja. Dat nou, doen toch waard... weinig middelbare scholieren, denk ik zo. Ik weet niet, dat waren toen interessante tijden. Je had uh, het begin van de Europese uh, economische gemeenschap. Je had de Goal, je had Kennedy, uh, Vietnam natuurlijk, waar we ook onze mening over hadden. Dus er was uh, voldoende belangstelling. En wij waren allemaal zo'n beetje gericht op, uh, wat er, uh, wel op de internationale actualiteit, eigenlijk. Ja, dat was een elite school. Want ik, ja, ik, nee. ik, ik kan me dat niet herinneren van mijn middelbare school, bijvoorbeeld. Dat, het, dit, dat was wel een soort debatingclub, maar echt over het buitenland gaan discussiëren? Nee, maar het was geen elite school. Het was het Rotterdam Systeem. Uh, en dat was uh, toen een, een, een, een, ik zou zeggen, een gewone middelbare school in, uh, in het uh, have, havengebied van, uh, van Rotterdam. Inmiddels is de school gesloten, uh, want er was niet genoeg animo meer. Uh, maar het stond ook los van de school, moet ik zeggen. Dus we deden het op eigen initiatief. Wat is u nou van de afgelopen 43 jaar diplomaat zijn het meest bijgebleven? Nou, ik ben op een gegeven moment losgeraakt van buitenlandse zaken... Eh, omdat ik eh, die traditionele diplomatie, dat vond ik eh, minder interessant worden. Eh, en wanneer ik zeg die traditionele diplomatie... dan moet u denken aan de diplomaat die, zeg, in Duitsland is geplaatst... of in Frankrijk en die iedere dag naar het ministerie daar gaat... en trouw opschrijft wat eh, de Duitsers of de Fransen eh, aan meningen hebben... en dat trouw weer rapporteert aan Den Haag... Instructies krijgt. En ik vond eigenlijk dat ik liever uh, actief wilde zijn. Dat ik uh, iets wilde uh, veranderen als dat nodig was. Dat ik me wilde inzetten voor het uh, tegengaan van geweld, uh, van crisis, van gewapende conflicten. En ik heb daar kansen voor gekregen. Eerst bij de NAVO en daardoor bij de Europese Unie. En uiteindelijk in Kosovo, waar ik uh, eigenlijk meer een bestuurlijke taak heb ja. uh, uh, gekregen. Dus het toezicht houden op een regering in de eerste 4,5 jaar... van de onafhankelijkheid van dat kleine Europese land. En over Kosovo lees ik dat dat niet allemaal helemaal goed bevallen is... gezien de verdeeldheid binnen de Europese Unie. En daar, nee. Dan, daar had u mee te dealen. Daar, daar, daar, was, daar was van mij af aan waren daar verschillen van mening. Dus dat maakte het, uh, het, het, het, het niet makkelijk en uh, Servië heeft zich altijd verzet tegen de onafhankelijkheid van Kosovo... dus er waren, uh, voortdurend waren er problemen. Maar we hebben wel de missie volbracht... en we hebben Kosovo een, uh, een eerste aanzet gegeven... Uh, en ze met name de, de eerbiediging van, uh, van uh, rechten van de mens... Uh, minderheden bijgebracht... Uh, zodat uh, Kosovo nu in, in staat is om zich voor te bereiden... op lidmaatschap van de Europese Unie. Dat zal nog jaren duren... Maar het proces op, zich, op zichzelf heel belangrijk voor een land... dat uh, uh, zijn democratie wil verbeteren en uh, beter wil zorgen voor de burgers. Maar ik vroeg u naar een hoogtepunt uit uw uh, diplomatieke carrière. Is dat misschien Atje geweest, de vredesbesprekingen daar? Ik vond het eigenlijk wel, ja. Want ja, ja Indonesië is voor ons toch een uh, bijzonder land. Een, een land met, uh, met een geschiedenis die wij delen. En... Uh, ik weet niet of je ooit in Indonesië bent geweest, maar ja. ja, de mensen zijn er ontzettend aardig. En uh, we hebben in korte tijd hebben wij een einde kunnen maken aan het gewapende conflict in de, in de provincie Atje. En dat was toch een, mo een mooi succes. Ik ga het hebben over het ministerschap van Buitenlandse Zaken. Waar moet een goede minister van Buitenlandse Zaken aan voldoen? Nou, hij moet uh, aan de ene kant continuïteit uh, uh, Tonen, maar aan de andere kant moet hij met, uh, ook wel met, met ideeën komen... en inspelen op de, op de ontwikkelingen in de wereld. Uh, we hebben nu gezien dat uh, er een nieuwe minister is aangetreden. Uh, die heeft uh, zijn eerste begroting verdedigd in de Kamer in december. Uh, ik heb dat uh, gevolgd. Uh, minister Timmermans? Minister Timmermans heeft zich, uh, dacht ik, goed gekweten. Ik vind dat zeker een stap vooruit vergeleken met zijn voorganger. Maar... U zult begrijpen dat ik als schaduwminister... ook wel enige kanttekeningen te maken heb. En die hoor dus. ik graag. Um, laten we beginnen met het woord continuïteit. Want hij heeft het zelf gebruikt. Uh, hij heeft Van der Stoel aangehaald... die in de jaren zeventig gesproken heeft... over uh, de dominee en de koopman. En ik vond het positief dat we nu weer uh, evenwicht hebben... tussen de twee uh, zuilen in het beleid. Enerzijds het... Uh, bewaken en het uh, bevorderen van ons uh, nationaal belang, onze economie, uh, handelsbevordering en aan de andere kant de ideële kant dat wij ons ook willen inzetten voor democratie, uh, mensenrechten, uh, de rechtsstaat in de wereld. Dus dat evenwicht is nu hersteld, dat was de laatste tijd uh, een beetje doorgeslagen onder uh, Timmermans zijn voorganger. Rosenthal? Uh, dus dat, dat, dat vind ik positief. Uh, ik moet dan verder nog zeggen dat uh, de minister een aantal nota's heeft beloofd. Dus uh, we moeten nog afwachten tot de minister met een wat diepere analyse komt van de problemen. Met name over mensenrechten. Hij heeft een term gebruikt die ik nog niet helemaal begrijp. Dat is een modernisering van de diplomatie. Maar het zou interessant zijn om te horen wat dat betekent. Wat zou dat in uw visie zijn trouwens, de modernisering <tus> van de diplomatie? Nou... Hij, hij zal moeten schipperen met minder middelen. Uh, er worden uh, aanzienlijke bezuinigingen uh, aangebracht. Op en dan heet dat eufemistisch modernisering van de diplomatie. Dus dat zou misschien aanleiding kunnen zijn om toch effectief te blijven. Dus ik, ik, ik, zal, ik, ik probeer er maar iets, iets positief, een positieve ja. draai aan te geven. Maar ik, uh, ik moet het nog, nog zien hoe dat allemaal mogelijk is. Want als je veel posten sluit, er gaat veel kennis verloren dan is dat toch waarschijnlijk een verarmoeding van uh, ons beleid. En wat is de grootste kanttekening die u tot nu toe wil maken... bij het beleid van de kerstvester Timmermans? Ik denk dat gaat, dat, dat gaat over, over Europa. Uh, ik heb ook genoteerd dat de minister in een interview heeft gezegd... dat hij vond dat uh, de laatste verkiezingsuitslag niet moest worden gezien... als een, uh, een, een pro-Europese uitspraak van, van de kiezers in Nederland... Uh, ik weet niet of de minister zich daar als commentator heeft opgesteld... Uh, of als beleidsmaker. Ik vind dat de minister ook meer leiding moet geven aan het debat in Nederland... en zich niet aan de lijn moet plaatsen. Uh, en ik vraag me dus af of de minister uh, in hart en nieren... nog steeds een goed Europeaan is. Uh, want hij praat over continuïteit. We hebben uh, sinds de Tweede Wereldoorlog... een, een, een redelijk pro europees beleid gevoerd... Nu zijn er in de samenleving, uh, zijn er natuurlijk, is er veel zorg en, en, en, uh, en bandenvestiging. So, misschien... Wat het afgelopen jaar is overgekomen, is het wel een pro-Europeaan natuurlijk. Zeker vergeleken met zijn voorganger. Maar uh, ik, uh, ik moet nog uh, eens duidelijk, uh, en misschien kan dat in een nota worden uh, neergelegd van de minister en van de minister-president, horen hoe Nederland zich nu in de toekomst gaat opstellen. Hoe willen wij het subsidiarie... subsidiarie subsidiariteitsbeginsel ja. invullen. Dat wil zeggen dat alle besluiten zoveel mogelijk... op het, op het laatste niveau, laagste niveau van, uh, van bestuur moeten worden genomen. Uh, willen wij verantwoordelijkheden en taken... uit Brussel weer terughalen naar Nederland... Dat zijn zo het soort vragen die, we, uh, die ik graag uh, van duidelijk wil zien. Zodra die nota er is, uh, op het moment dat er iets meer van bekend is... dan uh, heb ik u weer aan de telefoon of komt u hier om daarover uh, te praten... en daar weer kanttekeningen bij te plaatsen. Heel graag. Hartelijk dank. Pieter Veit, schaduwminister van Buitenlandse Zaken. De voor een goede en goedkope auto hoef je echt geen tweede handje te kopen. Wie de weg weet, in het doolhof van belastingregels en subsidies... kan voor weinig een gloednieuwe auto rijden. Aangeschoven is Wim Oude onze vaste automan. Goedemorgen. Goedemorgen. Nieuwjaar, Wim. Vertel, goedkoop een spiksplinternieuwe auto rijden. Hoe, dat, hoe doe je dat? Ja, uh, vooral een uh, elektrische auto. Daar uh, kun je met een uh, hele hoop fiscale hulpmiddelen... Uh, heel goedkoop maandelijks mee rijden... Uh, je moet daar wel een, een zzp'er voor zijn, zodat je maximaal voordeel van die regelingen hebt. Maar uh, wanneer je een elektrische auto koopt, dan uh, maak je aanspraak op uh, maximaal 40% milieu-investeringsaftrek. Uh, uh, uh, je kunt nog vervroegd afschrijven, ook uh, omdat het vanwege de crisis op het ogenblik een mogelijkheid is. Bovendien, je hebt geen fiscale bijtelling, je hebt geen motorrijtuigenbelasting en de energiekosten zijn extreem laag. En dan kan het zijn dat een, een, een Tesla-sportwagen bijvoorbeeld maar een 250 euro in de maand kost. Terwijl een vergelijkbare BMW misschien wel meer dan 2500 euro in de maand kost. En dan gaat het onder andere over die Tesla of gaat het over meer merken? Dat gaat over eigenlijk alle elektrische auto's en hybride auto's. Die Tesla is een duur voorbeeld, daar kun je ook maximaal op afschrijven. Maar ook een Nissan Leaf of een, een, een plug-in hybride gaat dat ook mee. Maar nogmaals, je moet een ZZP'er zijn om maximaal voordeel ervan te hebben. En je moet natuurlijk wel succesvol zijn en winst maken, want het is die milieu-investeringsaftrek die kan je van je netto winst aftrekken. Maar als je geen winst hebt, dan kun je er niet veel mee. Maar hoe zit het dan? Loop ik de autodealerzaak binnen en, en, en dan kijk ik hem zo mee? Nee, nee, je, je moet de auto wel aanschaffen natuurlijk en vervolgens moet je uh, of zelf heel goed in de fisc fiscale rechten uh, de weg weten of een goede fiscalist in de arm nemen om dat helemaal goed uit te spinnen en uit te rekenen en op papier te zetten zodat je dat geld ook terugkrijgt. Maar je moet het geld betalen. Je moet ja, binnenkomen. Ja, je, ja, je krijgt niet uh, meteen de korting bij de dealer en dan, die kun je niet meteen in je zak steken. Maar nou dacht ik dat al die belastingvoordelen zouden sneuvelen, maar dat klopt dus niet. Niet helemaal. Uh, het is zo dat per 1 januari uh, is nu de, de grondslag voor de BPM, de registratiebelasting, uh, helemaal gebaseerd op, uh, op de CO2-emissie. En die CO2-emissies, die worden elke uh, half jaar worden die herberekend door het ministerie. En uh, daar aan de hand daarvan wordt de bijtelling en de BPM berekend. Uh, er gaat niet veel veranderen per 1 januari. Er uh, is niet veel veranderd per 1 januari. Het gaat om enkele grammen. Waardoor sommige auto's met een 14% bijtelling ineens 20% bijtelling krijgen. Maar het kan ook zijn dat de industrie, dat een bepaald automerk daarop ingespeeld heeft... en een auto met 20% bijtelling doordat hij zuiniger en schoner is geworden, 14 bijtelling krijgt. En zo'n elektrische auto aanschaffen en dan rijden voor 200 euro per maand? Want om dat bedrag zou het gaan dan? Uh, dat, dat kan nog wel, maar er moet bijgezegd worden... dat vanaf 1 januari 2014 komt er een nieuw bijtellingstarief. Uh, elektrische auto's en hele schone auto's, uh, hybride auto's... met minder dan 50 gram CO2-emissie... zijn tot nu toe vrijgesteld van uh, fiscale bijtelling. Daar komt nu een 7 tarief voor... Maar minister uh, staatssecretaris Wekers gaat de, de autobrief van twee jaar geleden evolueren de komende half jaar. Ja. En uh, er is verder natuurlijk ook een lobby op gang gekomen. Met name van de importeurs van die zuinige auto's en elektrische auto's. Om die 7% uh, bijtelling voorlopig nog maar even op de lange baan te schuiven. Want uiteindelijk in 2020 wil de overheid dat we 200.000 uh, uh, schone auto's. Uh, elektrisch of geëlektrificeerde auto's gaan rijden. Maar als uh, goed winstmaker de ZZP'er... kan je dus een auto rijden voor uh, 200 euro per, per, per jaar? Is de, of per maand, hè? Per maand. Is dat, is dat een, uh, een maas in de wet? Het is, het is een... Ja, ik zou het een maas in de wet uh, willen noemen. Het is, het is geen misbruik... Um, het is ook niet oneigenlijk gebruik, maar ja, de, mate, de, de regeling is er voor, de subsidie is er voor, maar het gaat om hele kleine aantallen. Want hoeveel ZZP'ers kunnen zeggen dat ze zoveel winst maken dat ze zich zo'n auto kunnen veroorloven en daar toch nog wat aan overhouden. Maar je moet wel een fiscalist in de hand nemen, ja, want zeker het is wel. heel dat ingewikkeld is, uh, om die belastingregels en allerlei andere subsidiaire maatregelen, om dat aan ja, elkaar te krijgen. Ja, het moet goed kloppen en het moet natuurlijk ook op lange termijn blijven kloppen. Hè. De Chinezen hebben een goed autojaar gehad, hè, want er zijn veel meer auto's uh, zijn er op de weg gegaan uh, dan bijvoorbeeld hier. Ja, dat is, uh, dat is zeker het geval. Ze zijn uh, boven de 13,5 uh, 13 miljoen uitgekomen. Ze zijn Amerika nog niet voorbij, want die zitten op het ogenblik op 15 miljoen. En uh, Amerika heeft een heel goed jaar achter de rug wat dat betreft. Maar op lange termijn gaan die Chinezen natuurlijk absoluut de grootste automarkt ter wereld worden. Uh, alleen al het feit dat er keer zoveel mensen wonen als in Amerika, dan, uh, dat zegt genoeg. Jij ja, moet Chinees gaan leren. Wim Ouderwering. Wim graag tot volgende week. Tot volgende week. De televisie vanavond. We gaan iets nieuws doen, zei KNVB-voorzitter Jos Staatsen in 1996. En toen volgde het debakel van Sport 7. En sindsdien durft geen zinnig mens meer zo'n uitspraak te doen. Vanavond om half acht op Nederland 3 een nieuwe aflevering van Bureau Sport. over wat er misging met de sportzender. Om vijf half negen op Nederland 2 opnieuw visles van Wouter Klootwijk in zijn wilde keuken. En deze aflevering gaat over de kabeljauw. En Jeroen Pauw spreekt in zijn programma vijf jaar later met Bram Moscovic. Na de Holleda-persconferentie is er een periode geweest van drie maanden... waarin ik dacht, ik weet niet of ik hier de volgende maand... nog achter dit bureau zit als advocaat. Dat zei Bram Moscovic vijf jaar geleden. Wat zegt hij nu? Om vijf over elf op Nederland 1. Lunch zometeen met Jurgen van den Berg. Net als in Nederland is nu ook in Duitsland het kijk- en luistergeld afgeschaft. We gaan er even over bellen met Rob Zavelberg, de correspondent daar. En de stelling straks in standpunt.nl, half twee. Elke vorm van hekken moet strafbaar blijven. We gaan over praten met Ronald Prins, cybersecurity-expert. Dat zometeen een lunchenprogramma dat begint om kwart over twaalf... na een uitgebreid internationaal en duurt tot twee uur. Surf naar de gids.fm. Ja, goed weekend. Klinkt het leven van saxofonist Benjamin Herman? Saxofoon het is zo'n mooi instrument omdat je van die mooie glijers kan maken. Je kan heel veel verschillende soorten geluiden uit het instrument halen. De Radio 1 audiotrip met Benjamin Herman. Vanavond tussen 10 en 11 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hallo, hier Tom de Ridder van MKB Brandstof. Het nieuwe jaar is begonnen.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 Doe het voor uzelf of voor uw boekhouder. Ik wens u een gelukkig nieuwjaar. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Op de nieuwe mobiele site van MKB Brandstof vraag je heel eenvoudig je eigen tankpas aan. Dus parkeer, pak uw smartphone en ga naar www.mkbbrandstof.nl. Dit is Radio